De gemiddelde prijs voor een woning ligt nu op hetzelfde niveau als acht jaar geleden. De Nederlandse Vereniging van Makelaars zegt dat de cijfers van juli niet representatief zijn. Dat heeft alles te maken met uh, de commotie rond het al dan niet verhogen van de overdragsbelasting uh, zeg maar in mei en juni. Waardoor er eigenlijk een, een stuw meer van transacties in juni uh, is ontstaan. En ja, in juli is die markt helemaal in elkaar uh, gezakt, om het zo maar te zeggen. Ik kan eigenlijk pas ik zou wel zeggen, in september zeggen hoe de zomer in zijn totaliteit gelopen is. Ten opzichte van de piek in 2008 zijn de huizenprijzen nu met 15% gedaald. Een onbekend aantal klanten van Vodafone heeft nog steeds geen toegang tot internet. Aan het begin van de middag ontstond een storing bij de telecomaanbieder... waardoor ruim 1 miljoen Vodafone-klanten tijdelijk niet konden bellen, sms'en of internetten. Probleem, een stroomstoring was vrij snel verholpen. Maar waarom nog niet iedereen weer kan internetten is nog onduidelijk.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 Ook wijst hij erop dat Bouters democratisch is gekozen. Verder zei Weidenbos dat Nederland genoeg eigen problemen heeft. Het constitutionele hof in Roemenië... heeft het referendum over de afzetting van president Basescu ongeldig verklaard. De opkomst was te laag. Het oordeel betekent dat Basescu terug kan keren in het presidentieel paleis. Basescu ligt al maanden overhoop met de Roemeense premier Ponta. Hij beschuldigt Basescu van het dwarsbomen van het regeringsbeleid en van een heksenjacht tegen politieke tegenstanders. Ponta besloot tot een referendum over het afzetten van Bassescu. 85 stemde voor, maar de opkomst bleef onder de vereiste 50 Het weer vanmiddag is het bewolkt, af en toe zon... en verder wat buien, de zwaarste in het zuidoosten. Het is 22 graden aan zee, 27 in het zuidoosten. Ook morgen bewolkt met af en toe zon en dan wordt het 21 graden. ANB verkeersinformatie Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... staat file tussen Vught en Bokstel, 4 kilometer. Er was even een rijstrook dicht, maar die is alweer vrij. A13 Rotterdam richting Den Haag... voorknopend Ippenburg, 3 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert daar één rijstrook. A28 van Utrecht naar Amersfoort, bij Amersfoort 3. En de A67, Turnhout richting Venlo, bij Gelderop 3 kilometer. Stond daar een kapotte vrachtwagen op de rijbaan, maar de weg is weer vrij.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Buitenlanders die onze baantjes inpikken, aanpakken. Dat klinkt als PVV-taal, maar de PvdA komt nu met een plan. Straks spreken we met kandidaat Kamerlid John Kerstens. Dat dus straks, maar eerst gaan we heel hard rijden op de Belgische snelweg. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat had moeten zijn, Abdul Koulani, maar wegens privéomstandigheden kan hij niet aanwezig zijn. Wel praat ik met Thomas de Spiegelaren van de DIV in België. Goedemiddag, meneer de Spiegelaren. Goedemiddag. DIV, dat staat voor? Directie, Inschrijvingen en voertuigen. Wij kennen dat in Nederland als de RDW, de Rijksdienst voor Wegverkeer. Ja. Ja, ja, eigenlijk is dat bij ons de FOT Mobiliteit en Vervoer, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, waar de TV een deel van uitmaakt. Maar ja. grosso modo, ja. Maar goed, de RDW heeft wel een uh, rol in het verhaal. Want wat is er aan de hand als ik als uh, Nederlandse toerist bijvoorbeeld uit Frankrijk terugrijd naar Nederland? Dan hoef ik niet bang te zijn uh, een boete te krijgen in uw land, in België. Ik word wel geflitst, maar uiteindelijk krijg ik nooit een boete op mijn adres in Nederland uh, thuisgestuurd. Klopt dat? Oh, ik zou bijna zeggen, jammer genoeg, ja. niet. Nee. Dat klopt niet helemaal. Het um, is het te is, mooi om waar te zijn. Het, het, misschien wel. Ik weet niet of we daar moeten naar willen streven. Nee. Uh, eigenlijk. Maar bon, um, hoe zit de situatie aan elkaar? Um, tot voor 1 januari van uh, dit jaar hadden onze politiediensten... een uh, manier van werken gevonden om onder elkaar eigenlijk uh, de gegevens van de verkeersovertreders uit te wisselen. Dat ja. gebeurde vrij informeel. U, u belde zeg maar met de RDW in Veendam bij ons in Nederland van dit zijn de kentekens. Heeft u even wat adressen voor me? Voilà, dat waren zelfs de politiediensten die dat soms onderling regelden. Dus ja. uh, dat, dat ging zeer vlot. Um, nu op 1 januari hebben onze Nederlandse collega's beslist om dat niet meer te doen. Het kostte en... te veel tijd. Hè? Er waren ongeveer tien mensen mee bezig in Veendam. Ja, daar kan ik uh, geen uitspraak over doen natuurlijk, want uh, wij hebben daar niet echt een zicht op. Mogelijk zijn daar zeer uh, goede redenen voor, dat gaan we niet uh, ontkennen of ter discussie stellen. Maar in ieder geval, feiten waren dat vanaf 1 januari um, enkel via een centrale uh, databank of uh, via een centrale administratie mocht gewerkt, worden, mocht gewerkt worden. En dat maakt natuurlijk dat dat voor de politiezones bij ons een um, iets lastiger procedure werd. M Ik verklaar klaar nader. Ja? Um, we komen op die manier terug op het systeem dat voor alle andere landen geldt in België. Dat betekent, de politie schrijft een pv als zij een verkeersovertreding vaststellen. Uh, en zij sturen dat pv dan met de nummerplaat wel op, met de kentekenplaat op, maar met onbekende gegevens op dat moment. En zij sturen dat door naar hetgeen wij noemen het parket, ik geloof dat dat in Nederland het openbaar ministerie moet zijn. Ja. En daar kijkt men in het nieuwe computersysteem om uh, de adresgegevens te achterhalen. En daar beslist men in eerste instantie of men tot vervolging zal overgaan. Ja, dan nee. Ja. En als men tot vervolging overgaat, dan gaat men die uh, gegevens opzoeken. En zal u dan toch een uh, boete in uw bus krijgen. Klinkt logisch, uh, uh, maar toch gebeurt dat nu niet uh, in België. Daar kan natuurlijk de, de DIV als, als RDW dan uh, weinig uitspraken over doen of grote uitspraken over doen. Dat is volledig de uh, discretie en de, de vrijheid van een parket of van een openbaar ministerie om te beslissen als zij tot vervolging overgaan. Maar kunt u me toch helpen waarom dat een lastige route is om dat via uw openbaar ministerie te spelen? Het klinkt toch logisch dat dat dan uh, uh, zo gebeurt via een nieuw computersysteem ook nog eens? Nu. Of niet lastig, het is in ieder geval lastiger hè? Uh, in, de, in de vergrotende trap. In die zin dat um, als ik rechtstreeks met u bel, dan is dat gemakkelijk. Uh, ja. als ik maar een wel eerst, ouderwets een beetje. Als ik eerst, misschien ouderwets, maar wel vlot, maar als ik eerst via een, twee centrale punten moet passeren, dan is dat misschien ook nog wel doenbaar, maar lastiger. Maar het is uh, de nieuwe Europese norm. De nieuwe Europese norm die gaat wordt van kracht. Uh, de uitwisseling van gegevens die gaat van kracht worden in november 2013. Het is zelfs zo dat België daar een van de grote voortrekkers voor geweest is om die door te krijgen. Bovendien zijn wij aan het onderhandelen met, met uh, onze Nederlandse collega's om een zeer uitgebreid en goed werkbaar bilateraal akkoord te maken dat er zelfs voor zal zorgen dat zelfs die stap... Naar de parketten, naar de openbare ministeries en zelfs naar de RDW of de DIV niet meer nodig zal zijn, okay. maar dat de politie rechtstreeks in de databanken ja. kan Bent u nu teleurgesteld in de Nederlandse collega's dat die korte lijnen niet meer is, dat dat telefoontje niet meer gepleegd kan worden? Teleurgesteld is een groot woord. Hè. Ieder beslist voor zijn eigen organisatie en ik heb begrepen dat, dat zij daar zeer goede uh, redenen voor hebben. Uh, wij maken misschien de bedenking dat we nog wel eventjes konden overbruggen tot die nieuwe uh, Europese richtlijn van kracht zou worden. Maar bon, ieder spreekt voor zijn eigen winkel en zorgt ervoor dat zijn eigen administratie goed functioneert. Dus het is niet aan ons om daar enige kritiek of enige bedenkingen bij te maken. Misschien voelt u het wel zo. Even een vraagje aan de andere. Heeft iemand hier überhaupt wel eens een boete te hard rijden in België gehad? In België nog niet. Waar <laughs> wel, Duitsland of zo? Duitsland. Ja, ik ook. Ja. Maar dat was op hete daad, denk ik. Nee, uh, ook wel uh, opgezet. Ja, beide in mijn geval. Of per post. Helaas, ja. Want uh, in België, meneer De Spiegelaren, op hete daad, uh, dat blijft nog wel van kracht? Tuurlijk, ja. ja. Uh, zelfs de gewonde boetes blijven ook van kracht, hè. Uh, het is gewoon zo dat het, dat het misschien iets minder zal do doorkomen, omdat er een extra stap tussen zit. Ja. Nu, het is misschien voor onze Nederlandse vrienden uh, ook niet zo interessant, want als je rechtstreeks vanuit de politie een, uh, een schrijven krijgt of een brief krijgt, dan is dat over het algemeen eerst een mindelijke schikking. Dus kan je daar nog, dat is niet over het algemeen een bedrag dat iets minder uh, hoog is, en kan je eventueel ook nog een rechtvaardigheidsgrond op uh, aanduiden. U had het rechtstreeks via het geld in de gerechtelijke weg en is dat allemaal iets uh, formalistischer natuurlijk. Ja. We zitten nu nog in een overgangsfase zegt u. Uh, vanaf welke datum moeten we weer gaan oppassen? U moet nu wel oppassen, niet alleen voor die moeders, maar ook omdat nu eenmaal die verkeersovertredingen er niet zijn, zomaar zijn, maar omdat die ook uh, levens in gevaar brengen. Eindhoud. Niet alleen de uwe, maar ook van de mensen ja. die uh, met u in het verkeer zijn. Dat is goed om te benadrukken, um, maar... Voilà, ik denk dat toch, want de, de, de zaken waar wij vooral focussen zijn, hetgeen ze noemen, de vier killers... Ja. De vier killers in het verkeer, snelheid, door het rood licht rijden, geen hordeldracht en drugs en alcohol in het verkeer. Dat zijn ja. de zaken die voorbij in België toch op zijn minst de meeste doden veroorzaken. Um, Wanneer zal dat dan uh, opnieuw veel uh, sneller gaan? Dat is uh, afhankelijk eigenlijk een beetje van wanneer wij ons bilateraal akkoord kunnen afsluiten. Ja. Nu, een internationaal verdrag, dat weet u ook, dat kan niet met een demissionair kabinet. Dus ik heb begrepen dat dat bij jullie op dit moment nog steeds het geval is. Oké, okay, eerst verkiezingen in Nederland op 12 september en dan... Uh... In het allerslechtste geval zitten we uh, in het scenario van de Europese richtlijn. En dat is uh, november 2013. Goed. Dank voor uw toelichting, Thomas de Spiegelaren van de DIV in België. Graag gedaan. Ik I think my role is to play my part But playing safe for one can fall so hard Everyone's got their opinion, man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 Till the rising of the day Van Vaderlandse Bodem Bertolf met Credo. De PvdA wil oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. door Midden- en Oost-Europeanen harder aanpakken. Vanmiddag presenteerde kandidaat Kamerlid voor de PvdA. John Kerstens. een plan om dit voor elkaar te krijgen. Welkom. Um, ja, wat houdt het plan in? Nou, het plan houdt in ieder geval niet in uh, dat we uh, mensen uit Midden- en Oost-Europa gaan aanpakken. Uh, want uh, zoals u weet is de partij van de. Uitbeid nee, de concurrentie geen... aanpakken. Ja, we zijn geen Europa-hater, we zijn wel voor een sociaal Europa. Daar hoort bij dat mensen over de grenzen kunnen werken. Dat ze als collega's beschouwd worden. En met je collega's heb je het beste voor. Gelijk werk moet gelijk beloond worden. En daar gaat het vaak mis. Nou, waarom zegt u dit zo? Dat is belangrijk om te benadrukken. Nou, het is, het is wel belangrijk om te benadrukken dat, uh, dat wij inderdaad niet onze buitenlandse collega's haten of die willen aanpakken. Wij hebben met hun het beste voor, namelijk dat zij. Recht, dat ze krijgen waar ze recht op hebben. En ja, in één moeite door zou dat dan ook betekenen natuurlijk... dat oneerlijke concurrentie op basis van het niet goed betalen van de lonen uh, wordt verbannen. En uh, een Nederlandse en een Poolse bouwvakker, om het zo maar te zeggen... als collega's ook tegen hetzelfde loon niet elkaar concurrenten zijn. Ja, zijn. Toch, toch even jullie hadden als PvdA kritiek op het Polenmeldpunt van de PVV. Ja. Wat, wat is er dan anders aan dit plan? Nou, dit plan is echt uh, geschreven vanuit de gedachte dat we er allemaal belang bij hebben dat we in Europa overal aan de slag kunnen, maar op een eerlijke manier. Ja, maar ik denk Elke... dat de Poolse werknemers helemaal niet zo'n behoefte hebben aan Jawel, uh, Ik ben uh, uh, in het dagelijks leven, moet ik zeggen, ook nog voorzitter van FNV Bouw op dit moment. En de bouw is een van die sectoren die erg veel last hebben van oneerlijke concurrentie. Dat geldt voor meer sectoren waar op basis van prijs wordt geconcurreerd mm -hmm. en niet op basis van kwaliteit en dergelijke. En je ziet dat de meeste Poolse jongens wel doorhebben dat ze eigenlijk uitgebuit worden... Maar niet in de positie zijn om daar iets aan te doen. Maar ze raken wel hun werk kwijt. Want wij willen die polen hebben omdat ze zo goedkoop zijn. Nou, we zouden de polen moeten willen hebben omdat ze ook goede kwaliteit leveren. Ook, dat doen ze ook in heel In combinatie erg vaak. met een lagere prijs dan de nationale schilder of bouwvanger? Nou, ik denk, ik denk dat dat uh, voor veel mensen op dit moment misschien wel een drijfveer is. Uh, maar als uh, je dan nagaat dat vaak dezelfde mensen hun beklacht doen over hun Nederlandse buurman, die na jarenlang in de bouw hebben gewerkt werkloos thuis zit. Er zitten op dit moment 32.000 mensen met een bouwberoep werkloos thuis in de bakken. Uh, zijn ze ook terug te vinden van het. Uh, maar UWF. die Polen zullen wel verdwijnen, die zullen terugkeren? Nee, nee dat, denk, dat denk ik niet. Er zijn een aantal sectoren in Nederland waar het aanbod niet zo groot is als de vraag. En als, uh, waar je ook vandaan komt, het kan een Pool, een Roemeen, een Bulgaarse. Als je gewoon aan de slag gaat, en ook krijgt wij je recht op hebt, waardoor je ook nog niet zeg maar, anderen uh, van de arbeidsmarkt uh, uh, verdrinkt... dan zou dat een situatie moeten zijn waar iedereen mm -hmm. blij zijn, moeten zijn, mee moet zijn. Overigens ook de werkgevers en de sectoren waar het uh, speelt. Want als je in een sector zit als werkgever waar je straks moet gaan concurreren... Uh, op de arbeidsmarkt voor de steeds schaarser wordende jongeren. en je staat steeds erg beroerd erop. omdat je mensen uitbuit. Dan, ja, dan, dan is je bedrijf ook geen lang leven beschoren. Peter de Haan en uh, Ronald en Rijn Boef. enige ervaring met Poolse werknemers. bijvoorbeeld de verbouwing aan het huis. of dat soort dingetjes. Nou, bij ons in uh, West-Friesland. waar wij vandaan komen. Rijnboef. daar zijn natuurlijk ontzettend veel Polen werkzaam. En. Uh, die uh, werken daar natuurlijk niet alleen omdat ze uh, onderbetaald worden. Ja, en dat is ook in de tuinbouw en zo? En dat is in de tuinbouw zo en ook in de bouw, trouwens in West-Friesland. Het is wel zo natuurlijk dat uh, als je het politiek-economisch bekijkt... dat het wel zo is natuurlijk dat met name de werkgever... er uh, af en toe wel een slaatje uitslaan, maar gemiddeld genomen... Is, is mijn persoonlijke ervaring als ik uh, in West-Friesland rondrij... dat de mensen toch uh, vrij ordentelijk zijn uh, ondergebracht... en hun salaris op een redelijk niveau zit. Weliswaar nog steeds uh, uh, vergeleken bij de Nederlandse werkgevers wel wat minder. Maar... Dat wordt wel steeds dichter naar elkaar toegebracht. Het gaat ja. al een beetje vanzelf, zegt uh, meneer uh, nou, nou, ging het maar vanzelf. Dan hadden we niet met onze plannen uh, zeg maar hoeven, hoeven komen. het, ah, het is verkiezingstijd, dat... hè? Dus... Nee, uh, ja, het is verkiezingstijd. Dat, uh, dat, <laughs> ja, uh, dan dat moet plots. je ook opvallen natuurlijk ja. een beetje. Uh, maar dit, dit, zijn, dit zijn geen plannen, zeg maar, die, uh, die nu ineens van gisteren op vandaag zijn. Zonder de Partij van de Arbeid maakt zich al tijdelang sterk voor een keurige arbeidsmarkt... waarvoor iedereen die wil werken een plek is waar je ook vandaan uh, komt... Uh, als je wil werken, dan moet er uh, de gelegenheid zijn. Maar het moet natuurlijk wel op een eerlijke manier uh, zijn. En het zijn niet, nogmaals, de jongens uit Midden-Oost-Europa... die je daarop aan moet kijken. Het zijn uh, regelmatig werkgevers en uh, zeer vaak uh, uitzendbureautjes... die dan heel sociaal zich opstellen door, wat de meneer net zei... de mensen ook een dak boven hun hoofd aan te bieden. Maar wat het feitelijk betekent, dat is dat die jongens... op twee manieren afhankelijk zijn van het uitzendbureau. En niet alleen voor een boterham, maar ook voor het dak boven hun hoofd. En dat brengt dan mee dat ze niet... Ja, voor een recht durven opkomen. Ja, Rijn Boef wil nog even wat zeggen. Nou ja, vaak word je natuurlijk ook in een verkeerd daglicht geplaatst... als uh, werkgever of als ondernemer. Want uh, neem maar in West-Friesland. Er zijn nog maar weinig jongelui die uh, zeg maar uh, bollen willen gaan pellen. Mm -hmm. In mijn jeugdtijd was bollen pellen een hele normale gang van zaken. Maar waar we het niet over hebben... dat ik het toen ook al voor twee uh, gulden een kistje deed. En daar drie uur over deed. He? En als je dat dan verhoudingsgewijs bekijkt... Is er, is er inderdaad... daar heeft die meneer van de P van Aardem wel niet veel in veranderd. Maar het is nu no natuurlijk wel zo. Vaak worden ze ook gedwongen om mensen van buiten af te halen. Maar ja, als de eigen problemen. jeugd het niet meer wil... Ja. houdt het gewoon op. Die bollen en, en ook andere dingen... moeten toch allemaal van het land af. Ja, John Kerstens, ja. we hebben ja, nodig... Ben Nee, ik zei het al, we hoeven niet voor te vrezen dat al die mensen weggaan. Want als er werk is dat gedaan moet worden... Dan, uh, dan is er ook voor die jongens employment ja. Maar daar, waar er sprake is van oneerlijke concurrentie... Maar moeten we het gewoon al aanpakken. Ja, Maar u zegt bijvoorbeeld ook dat, uh, als ik het goed begrepen heb... Uh, arbeidsmigranten moeten verplicht Nederlands spreken. Ja, nou, je, dan je, worden de eisen wel heel hoog, hoor. Nee, als je een tijdje in Nederland werkt... is het uh, verrekte handig als je uh, de Nederlandse taal machtig bent. Maar moeten ze wil... het dan al meteen kunnen? Of, of hebben ze nee, dan kijk, nog een u, jaar de tijd? Ze hoeven voor mij niet zeg maar, allerlei uh, volzinnen te uiten... en ik weet niet wat voor gedichten voor te dragen. Ik, maar als je bijvoorbeeld in de bouw werkt of in de vleessector... waar veel buitenlandse collega's aan de slag zijn, waar de arbeidsomstandigheden zo zijn... dat je steeds op je kevieve moet zijn. Ja, maar wie gaat en het dan controleren? Een zit, dan is het erg belangrijk dat je elkaar ja. verstaat. Wie gaat het controleren? Nou, we hebben in Nederland een instantie, die heet de Arbeidsinspectie... die controleert bijvoorbeeld op dit moment op het minimumloon. Want eigenlijk vinden alle politieke partijen van links naar rechts... dat gelijk werk gelijk beloond moet worden. Alleen wat op dit moment gebeurt, dat is dat gecontroleerd wordt op het minimumloon. En waar je op zou moeten controleren, dat is op het loon, wat in de CAO is afgesproken, want dat geldt. Dus de arbeidsinspectie speelt daar een rol in. Werkgevers en vakbonden in de sectoren spelen daar een rol in. In. En uiteindelijk speelt ieder individu natuurlijk ook een rol in. Ja. Jongens, kijk ik waar ik recht op Maar heb. Die, die taaltest, wie gaat dat dan doen? Nou, wat wij uh, voorstaan, uh, zeker bij alle mensen die op flexibele contracten aan het werk zijn... dat is dat je die mensen perspectief moet bieden. Perspectief op een opleiding. En voor de ene kan dat een taalkeurs zijn. En voor de andere kan dat een vervolgopleiding ja. zijn. In zijn uh, maar je in zijn moet dus het toch in controleren, Dus zijn er voldoende instanties die dat ook graag zouden... Maar waar moet ik dan aan denken? Nou, in, uh, ik spreek maar even voor de bouw, omdat dat voor mij het makkelijkste is. Maar in de transport speelt het, in de land- en tuinbouw... in de voedselverwerkende industrie. Heb je, het speelt in <lacht> ja. heel veel sectoren. Maar het, antwoord sectoren op dan de bedenken. vraag, de arbeidsinspectie, nou, de, arbeidsinspectie, de arbeidsinspectie. Dat is een mogelijk... En in sectoren zelf heb je bijvoorbeeld ja. uh, opleidingscentra. En als mensen niet de, de taal de spreken, dan worden ze bedankt. Nee, als mensen niet de taal spreken, dan gaan we zorgen dat ze de taal wel spreken. En wie betaalt dat? Uh, dat zou bijvoorbeeld betaald kunnen worden als er fatsoenlijke beloningen uh, uh, afgedragen worden. Als premies worden betaald voor door, de mensen mensen door, zelf. door het uitzendbureau, door de mensen zelf, door de werkgever. Dat gebeurt ook bij alle andere mensen. Er wordt premie afgedragen voor vakopleiding, voor scholing. En als die jongens perspectief biedt, dan zijn ze echt niet te beroerd. Ik heb het zelf meegemaakt. Goed, dan zijn ze echt niet beroerd nu, om in zichzelf te nu investeren. Nu zijn het die, die bouwvakkers die nog steeds met die Poolse kentekens rondrijden... Uh, uh, met toch heel erg het gevoel dat ze hier tijdelijk zijn dan uh, uh, is het misschien zo dat ze Nederland ook wel als land zien om permanent te blijven. Dat is op dit moment al het, uh, het geval als je in de grote steden kijkt... wat voor problematiek er is rondom de huisvesting van collega's uit Midden- en Oost-Europa. Dat geldt niet voor mensen die hier een paar weken zijn. We moeten er rekening mee houden, er is ook niks mis mee... dat als mensen hier gaan werken, dat ze ook een toekomst hier zien... dan is het onze taak als ja. Nederlandse samenleving om ze daarbij te helpen, maar wel... Op een gelijk speelveld. Ja, toch vind ik het een beetje apart, want het klinkt heel vriendelijk en we gaan ze helpen en dergelijke. Maar uh, de Poolse mensen die ik ken, die inderdaad ook in mijn huis hebben uh, geklust, uh, die willen dit helemaal niet dat soort regels. Die zijn dolblij met de vrijheid die er is. Uh, uh, met het feit dat ze gewoon uh, hun prijzen aan kunnen bieden... nemen we dat geld mee naar Polen en bouwen daar heerlijke huizen van. Ja, als dat zo zou zijn, dan uh, zou bijvoorbeeld de FNV niet zijn handen vol hebben... aan al die collega's van toevallig uh, dat uitzonderlijke groepje... wat bij jou aan de slag is, uh, is geweest zeg maar, om hem recht te halen. Als je, wat je op dit moment ziet, dat is dat als die mensen voor hun recht proberen op te komen... ze één ding krijgen, dat is namelijk een enkele reis was jou zelf te betalen. Ja, dus u we... heeft het echt over die Polen. Die, volgens u is dat een grote groep die als het ware uh, waar echt flink misbruik van wordt gemaakt. Ja, en het gaat niet alleen om Poolse mensen, het gaat om uh, mensen uit heel Midden- en Oost-Europa. Ja. Van die mensen wordt misbruik gemaakt. En tegelijkertijd, want die medaille heeft twee kanten, wordt daardoor oneerlijke concurrentie gepleegd ten aanzien van mensen die zich wel aan de regels houden, ook werkgevers die zich wel aan de regels houden. En wat wij met onze plannen beogen. dat is. Iedere European een eerlijke baan. Gelijk werk ja. wordt gelijk beloond. Hoe zit dat met Europese regelgeving? Kan, past dit plan daar eigenlijk wel in? Uiteraard, want anders zouden we er niet mee uh, komen. Uh, ah, wij nee. zijn, zei ik net... is gebeurd. Dat dat nou, niet toch voor de Partij nee. van de Arbeid. Uh, no. Wij zijn uh, voor een uh, sociaal Europa... Uh, dat betekent ook dat onze grenzen open zijn... maar dat je wel maatregelen mag treffen om de arbeidsmarkt te ordenen... zodat het op een fatsoenlijke manier gaat. Er zit één grote lacune, als ik dat nog gauw mag zeggen, ja, ja, ja. in al die regelgeving. Dat is dat al die regeltjes die er al gelden... ineens niet meer van toepassing zijn... als iemand als zelfstandige zonder personeel aan de slag is. En het grote verschil tussen de collega's uit Midden- en Oost-Europa en Nederland... is dat die laatste groep vaak vrijwillig zelfstandige zonder personeel is... en die eerste groep gedwongen wordt in die constructie omdat dat nou eenmaal een constructie is waardoor er geen enkel regeltje meer geldt. Ja. Nu staat u zelf op nummer 10 op de kandidatenlijst voor de PVDA. Wordt dit uw speerpunt? Moeten, moeten die 10 zetels natuurlijk wel gehaald worden? Ja, daar ga ik zonder meer vanuit. Er zijn allerlei verschillende peilingen, maar geen eentje zit onder de 10 zetels. Dat zou wel zou moeten lukken. Ik denk ook dat we een stuk hoger uitkomen. Dus dit nee, wordt dit, uw speerpunt? Dit is niet mijn speerpunt. Ik ben van de FNV afkomstig en mijn speerpunt is om te laten zien dat de Partij van de Arbeid echt van de arbeid is. Vandaar vorige week. Ja, dus dan, dan is het in de uw speerpunt? De bouw. Een eerlijke arbeidsmarkt het is een van de speerpunten, maar niet het enige. Nee, u heeft er meer. Ik heb er heel wat, want er is als het gaat om werkgelegenheid... en de arbeidsmarkt heel wat te doen voor de Partij van de Arbeid. Ja. Nou, veel succes daarmee. Dank je wel. Hm. Drie voor half vier, tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag is dat uh, Rinske Kegel. Rinske, goedemiddag. Goedemiddag. Er is tijd nodig om het beste voor te hebben... met de mensen van over de grenzen. Om na te denken over terugkeer in de breedste zin van het Nederlandse woord. Om andere zintuigen sterker te maken... als je ogen niet zien, je lijf te laten kijken... dwars door ontbrekende referentiekaders. Te vertrouwen op gesproken afstanden. Om te staren naar het portret van een zeldzaam lachende vrouw... er langzaam achter te komen dat ze door een meesterschilder geschapen is. Om te wachten op een boete van je zuiderburen... tot je achter de geraniums zit omdat de korte lijnen ontbreken en je niet meer kan remmen. Soms is er meer tijd nodig dan we hebben. Zouden we er geld voor willen geven? Willen we in de tijdmachine plaatsnemen om taboes te doorbreken en de kwetsbaarheid te vrijden? Prachtig. Het gedicht is later terug te lezen op onze website. Wat vonden jullie ervan? Nou, ik vond het heel erg indringend. En uh, ik vind dat zij het heel mooi vertelt. En ze heeft echt een hele mooie, st mooie stem. En ze moet eigenlijk, ik vind dat ze eigenlijk ook wel bij de radio kan. Peter de Haan, jij ja. gaat er zo vandoor. En je komt in een zee van media terecht. Ja. Ja. De, de mensen van één vandaag staan al voor de deur te wachten. Dat klopt. Had je dat verwacht? Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik ben uh, zeer verrast. Een paar dagen geleden dacht ik dat ik nog lekker een beetje vakantie kon houden. Maar, maar dit is niet van gekomen. Dit was ook niet jouw bedoeling, heb ik het gevoel. Nee, we dachten we gaan op de website ja. aandacht schenken. de aan Website saskia 400nl uh, En daar staat heel veel op. Maar dit springt er zo ja. tussenuit. En ook vanavond bij Knevel en Van den Brink over de nieuwe Rembrandt. En John Kerstens kan misschien zijn plan ook nog even onder de aandacht brengen... bij de collega's die al klaarstaan. Je weet het nooit. In ieder geval zit Dit is de Dag erop voor vandaag. En wij bedanken onze gasten Ronald en Rijn Boef. Heel veel succes bij het golfen. En hopelijk dat over een aantal jaren als de Olympische Spelen dan achter de rug zijn met jou als gouden medaillewinnaar. Dank ook Peter de Haan en Sean Kerstens. Ik verwijs nog even naar onze website voor het onder andere het gedicht. Dit is de dag.nu voor als u ook wilt reageren of iets wilt teruglezen of luisteren. Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Ger Jochems, Tesselblok. Ger, wie hebben jullie te gast? Ja, morgen, hallo. Uh, eerst even dit. En als je handelsblad vroeg zich gisteravond af waarom de economie toch maar geen verkiezingsthema wil worden, terwijl het toch te, tenslotte crisis is. En dat vinden we ook een beetje raar, want onze toekomst en welvaart die staan eigenlijk gewoon op het spel en hebben het nog niet eens over de toekomstige generaties. Wij gaan daar nu veranderingen in brengen in ons economiepanel Klinkende bund en dat is Navieren. En straks in onze serie gesprekken met hoofdredacteuren van de partijbladen hebben wij Menno Hurenkamp van het PvdA-blad Socialisme en Democratie. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Een Tunesiër van 27 is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag op zijn Nederlandse vrouw. Sneed vorig jaar in een woning in Gouda haar keel door. De straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. De man is niet veroordeeld voor moord, omdat er geen sprake was van voorbedachte raden.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 ANB verkeersinformatie Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Soesterberg en Amersfoort 7 kilometer. Aan de andere kant, richting Utrecht, is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort. En dat veroorzaakt 3 kilometer file. En bij Eindhoven, de A67 van, uh, vanuit België naar Eindhoven... tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide 3 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het mag voor onze politici dan een bijna onmogelijke opgave zijn... om de economie tot het thema van de verkiezingen te bombarderen. Wij van Villa VPRO hebben daar geen enkele moeite mee. Luister maar na vier uur naar ons economiepanel Klinkende Munt. En in onze serie Gesprekken met hoofdredacteuren van Partijbladen... de stem van kritische, verontruste dan wel juichende leden... praten wij met Menno Hurenkamp van Socialisme en Democratie... Het maandblad van de Partij van de Arbeid. Dat en meer tot half vijf in Vila VPRO. En reageert u vooral op alles wat u bij ons hoort via onze site. Verrassend genoeg, vilavPRO.nl. .no. Dit is Radio 1 Vila VPRO. Luchtgraven Schiphol heeft geen misbruik gemaakt van haar machtspositie in het conflict met ChipSol. En dat concludeert de Nederlandse mededingingsautoriteit in haar rapport. De zaak heeft een enorme baard. Het is een twintig jaar lopende kwestie... waarbij het gaat om de ontwikkeling van 600 hectare grond... in de buurt van Schiphol. Vader en zoon Poot van het investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Chipsel, die zeggen hardnekkig tegengewerkt te zijn al die jaren... door een conctie van Schiphol, overheid en justitie. Adrie Duivenstein, hij is nu wethouder van Almere. Hij kent de zaak als zijn broekzak uit zijn tijd als Kamerlid. Hij wilde er zelfs een parlementaire enquête aan wijden. Uh, meneer Duivenstein, goedemiddag... Goedemiddag. Wat vindt u van de conclusie van de NMA? Uh, nou, het is. Het, is uh, het probleem van de conclusie is. dat de NMA, laten we zeggen. Naar de, uh, ja, gekeken heeft naar haar eigen rijkwijde. Dus dat, dat, dat gebied wat ze wel en wat ze niet mag beoordelen. Dat betekent dat ze een heleboel dingen buiten beschouwing hebben. Uh, Waar hebben verspeld. ze naar gekeken precies dan? Nou, ze kijken eigenlijk alleen maar over, uh, naar de vraag van of je als economische partij. ...de andere partij echt dus dwars zit. is mm -hmm. ja, dus, dus laten we zeggen, letterlijk en figuurlijk... Een, uh, ...probeert een monopoliepositie te creëren. Ze kijken bijvoorbeeld niet naar de vraag uh, of, uh, of Schiphol voorkennis heeft gehad. En ze kijken ook niet naar de vraag of uh, Schiphol uh, toegang heeft... ...tot niet-publiek beschikbare informatie. En dat nou, zeggen ze ook nadrukkelijk in het rapport. Yeah. Ze zeggen dus uh, een aantal dingen die we wel constateren of die wellicht aan de orde zijn, die laten we buiten beschouwing. Want dat, is, dat past niet binnen het toepassingsbereik van onze regeling, van de mm -hmm. mededingingswet. En als ze nou zeggen in hun rapport dat Schiphol niet ontkent dat het overheidsbesluiten heeft beïnvloed, dan constateert het NMA, nou dat hebben ze dan dus wel gedaan, maar hun constatering is dan, maar dat hebben ze niet gedaan om Chipshol dwars te zitten. Waar baseren ze dat dan toch op? Nou, wat ze zeggen, wat de NMA natuurlijk constateert, is dat Schiphol acties heeft ondernomen. om te voorkomen dat Schiphol dus zou gaan bouwen eh, tegen dat luchthaventerrein aan. Alleen wat ze bestrijden, is dat het slechts bedoeld is om Schiphol als concurrent eh, uit te bannen. En, dus, eh, en dan zie je dus weer het probleem van, eh, van dit type onderzoek. Als je aan justitie vraagt. Om een onderzoek te doen, kijken ze alleen maar naar strafbare feiten. Als je naar de NMA kijkt, eh, vraagt om onderzoek te doen. Kijken ze alleen maar naar, laten we zeggen, die monopoliepositie mm -hmm. en, en en. Maar. Eh, je moet eigenlijk kijken naar hoe dat hele proces heeft plaatsgevonden. En dan kom je inderdaad met uh, kwesties als samenspanning of voorkennis... of uh, toegang tot, uh, tot niet-openbare informatie. Uh, het gemeenschappelijk optreden van, uh, van verschillende... De, de NVL, Schiphol, Hanem en Meer, de mm -hmm. provincie... En je kan gewoon constateren. Je hebt dus eigenlijk behoefte aan wat ik dan noem integraal onderzoek, en dat ja. is parlementair onderzoek bij uitstek. Met andere woorden, ze zijn ze hebben ze zijn ze hebben aangeklopt bij het verkeerde loket. Nou, ze, ze, ze, ze, ze hebben, ik heb natuurlijk zelf ooit een keer een onderzoek gedaan... over zonder dat Schiphol daar zelf van op de hoogte was. Uh -huh. En ik heb op basis daarvan geconstateerd... dat er naar mijn gevoel een aantal zaken gewoon echt fundamenteel niet kloppen. Onder andere het onderzoek wat, uh, wat de NVNL gedaan heeft. Hè? Dus de, de, de luchtvaart. Dat ging over veiligheid, hè? Dat ging voornamelijk over veiligheidsoverwegingen... om Schiphol geen vergunningen te geven, om daar te bouwen. Hè? Ja, het vermoeden was dat het onveilig was. En, en, en, en toen heeft ze... Dus de, de, de, de, de luchtverkeersdienst heeft dus een onderzoek daarnaar gedaan, maar dat is een onderzoek niet gebaseerd op het plan wat was ingediend, maar op een, op een plan wat ze zelf hadden uh, gesimuleerd, als het ware. Nou, en dat klopte niet met het plan zoals het was ingediend, dus krijg je natuurlijk ook een uitkomst die niet klopt. Schipsel heeft daar gelijk in gekregen, dus in de kern van de zaak uh, is dus duidelijk dat, dat, dat het niet goed zit, mm -hmm. maar... Je ziet in dat hele proces dat, dat al deze dingen... Die, ja, er zit een vorm van samenspanning in... Hè, van mensen die bij elkaar komen, die met elkaar afspraken maken. En, Heeft nou ook eh, nog deze conclusie of dit rapport van de NMA... krijgt dat niet uh, een, een heel klein beetje een vreemd bij, bijsmaakje... omdat hun oud-bestuursvoorzitter Pieter Kalpfleisch... in deze hele chipsolzaak. Uh, um, deelnemer is in een zeer ongunstige zin. Hij wordt vervolgd uh, voor mijn eet... omdat hij als rechter een vreemde rol heeft gespeeld in deze hele zaak. Hij is ook gelieerd geweest aan die NMA. Maakte dat allemaal niet nog duisterder? Nou, ik wil uitgaan van de integriteit van de NMA. Wie wil dat niet? Ja, dus daar wil ik gewoon niet over nadenken. Dus, dus zolang daar geen enkele aanwijzing voor is mm. om, om dat te veronderstellen. Want het is maar een veronderstelling, een verband wat nu gelegd wordt. Zeker. Dus ik, ik voel me daar, laten we zeggen, niet bij thuis. En ik wil, me daar, ik wil daar ook niet intreden. Wat ik, wat ik constateer is dat in het NMA-rapport verschillende gezichten getoond worden. Het ene gezicht waarin ze dus zeggen dat, Schipsel, dat Schiphol allerlei acties heeft ondernomen, het andere gezicht waarin ze zeggen. Ja, wij mogen bepaalde dingen niet onderzoeken omdat het nou eenmaal niet ons terrein is. En dat ja. is nogal, dat is nogal, nogal belangrijk. Hè? Niet ja. De beschikking over niet publieke ja. informatie, openbare informatie... maar ook eh, wel of niet eh, gebruik maken van voorkennis in het handelen. Er zijn ja. hele gekke dingen gebeurd. Nee, het is duidelijk, meneer Duiverstein, maar we hebben weinig tijd nog. Even tot slot, de familie Poot wil in beroep gaan bij diezelfde NMA. Maar wat u schetst, zijn ze voorkomen bij het verkeerde adres. Ze moeten ja. niet bij hun in beroep gaan, ze moeten een totaal andere procedure starten. Ik ben ervan overtuigd dat er maar één goede procedure is en dat het parlement is verantwoordelijk. Nou, de enquête ja. misschien niet, maar wel gewoon parlementair onderzoek. Ja. En het gekke is dat politieke partijen, want dit, is, dit speelt natuurlijk al jaren achter elkaar. Er worden miljoenen, er worden ja. miljoenen geïnvesteerd in je, je, je proceskosten. Je zou dan verwachten dat een parlement gewoon de behoefte heeft om dat zelf uit te zoeken. Ja, het is heel erg nodig, want het stinks to high heaven. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Meneer Duiverstein, ik dank u hartelijk. Goedemiddag. Oké, okay, graag gedaan.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 Tijd voor Metropolis deze week in het teken van verkiezingscampagnes. Hoe trek je goedschiks of kwaadschiks kiezers over de streep? Gisteren kon u horen dat de kiezers in Canada worden misleid... met dit soort automatische telefoontjes. Dit is een automatische message van de Canada. van Canada. a een increase in in de your is uw been veranderd. U moet naar een heel ander stembureau, meldt een stem namens de overheid. Maar het blijkt de stem te zijn van de conservatieve partij. Naast dit soort regelrechte fraude op de dag van de verkiezingen... zijn verkiezingsdebatten ook een manier om kiezers voor je te winnen. Als er iemand was die die debatten tot in de finesses beheerste... dan was het wel Silvio Berlusconi. Angelo van Schaik blikt terug op de streken en lijsten van een van de meest succesvolle campaigners ooit. Als er één persoon is die in Italië de afgelopen decennia de politiek bepaald heeft... dan is het wel Silvio Berlusconi. Hij heeft de manier van politiek bedrijven veranderd, de taal veranderd. Van een stoffige bende in het parlement werd het ineens een grootste televisieshow. In 1994 ging de Milanese zakenman ineens de politiek in. Italië is het land dat ik ho Hier heb ik mijn mie speranze e en mijn orizzonti. Io ho imparato mio padre dalla vita il mio mestiere Wat we zien is Berlusconi in een videoboodschap aankondigt dat hij de politiek ingaat, uh, uh, professor Michele Prospero. Dit uh, um, was compleet de nieuw. Dit was de nog de nooit de eerder gedaan in de Italië. No, c'era un piccolo aggancio a volerlo proprio cercare nell'immediato dopoguerra quando. Nou, er is één keer eerder zoiets geweest, zegt Michele Prospero... professor politicologie aan de Universiteit Sapienza in Rome. In de jaren 50 richtte de theaterauteur Guglielmo Giannini... een populistische partij op onder de naam L'uomo Qualunque. Te vertalen als om het even welke man. Met Bellusconi breekt een nieuwe fase aan van het qualunquismo. Een rijk man met televisiekanalen... Die in staat is zijn politieke avontuur te betalen. Ik denk dat men de kracht van de communicatietechnieken van Berlusconi onderschat heeft. Italië was niet gewend aan marketing in de politiek, aan videopolitiek. Craxi deed een beetje aan politieke marketing. Maar met Berlusconi begint in Italië de videodemocratie van alla socializzazione politica. Berlusconi is heel erg uh, populistisch. En een van de momenten waarop dat het beste naar voren komt... ...is eigenlijk wel dit moment. Dat is de verkiezingscampagne 2006. Uh, Berlusconi tegen Prodi. Even van de weinige keren dat er ook echte debatten zijn geweest op televisie. En dit is het laatste debat. Uh, en het laatste moment waarop Berlusconi aan het woord komt... ...vlak voordat ja, hij is het laatste aan het woord. En dan gebeurt er dit noi la de prima casa sacra, sacra la Per questo Lici. het goed De Berlusconi eh, kon nog aan dat hij de onroerend goedbelasting zal, zal afschaffen voor iedereen eh, op het eerste huis. Eh, hij, daarna mocht Prodi niks meer zeggen. Dus eigenlijk was het een ontzettende ja, slimme, slimme zet een marketing-truc van, van eh, Berlusconi. Het was een duivelse marketingtruc. Als hij zegt, hebben jullie het goed begrepen? Dat is verkoperstaal. Het lijkt op van die televisieprogramma's waarin ze van alles verkopen. Tapijten, schilderijen. Hij verkoopt een product. Walter Veltroni, de eerste leider van de Partito Democratico, de grootste oppositiepartij... heeft hem een beetje gekopieerd. Hij gebruikte ook op marketing geïnspireerde communicatietechnieken. Hij probeerde electoraal terrein te winnen door dingen aan te kondigen. Elke speech beloofde hij wel iets. Hij kondigde iets aan alsof hij een product ging lanceren. proposta per En morgen gaan we weer eens fijn wat fraudeverhalen... rondom verkiezingen beluisteren. De plaats van bestemming is dan Mexico. Raton Loko wil zeggen dat je, je komt dus bij het stemhokje aan. Je komt niet in de lijst voor. En dan zijn er dus een paar mogelijkheden. Of je wordt gewoon helemaal gedisqualificeerd. Of ze sturen je naar een ander stemhokje... waar je dan ook niet geregistreerd blijkt te staan. En zo word je dus van het kastje naar de muur gestuurd. En dat heet dus de gekke muis, Raton loco. Gekke muis. Dat morgen in Metropolis Radio. Roemer en Rutte, Samson en Sap en Slop... ze zijn de komende weken niet uit de media weg te slaan. Ze houden hun campagne verhalen. Ze reizen door het land om de kiezer te paaien. V Villa VPRO peilt de stemming in de politieke partijen. Waar bekommeren de leden zich om? Waar zit de twijfel, de pijn? En ligt de partij eigenlijk wel op de goede koers? Hoofdredacteuren van de partijbladen weten dat als geen ander... dat denken wij tenminste... want zij zien de ingezonde brieven, de artikelen, de hartenkreten wellicht... Vandaag is bij ons de gast Menno Hurenkamp, hoofdredacteur van Socialisme en Democratie. En dat is het maandblad van de Partij van de Arbeid. Het is een heel oud blad, het bestaat sinds 1916. En we noemen het blad verder SND, want er is zo'n mond vol anders. Zo is dat. Uh, Menno Hurenkamp, hartelijk welkom. U, u wilt met het blad, uh, of dat zegt het blad zelf, als je de site opslaat. ruimte bieden aan kritische denkers van binnen de partij, dat begrijp ik, maar ook van buiten de partij. Ja, en het is heel even, het, is, het kan onbenullig klinken, maar feit, het, het is het maandblad van de Wierdi Bekman-stichting. Ja, ja dus okay, de, wetenschappelijke, de wetenschappelijke rol. In ja. dienst van de sociaaldemocratie. Dus formeel heb ik met de Partij van de Arbeid niets te maken. En dat vind ik ook een verrukkelijk gevoel. Dus dat, dat, dat wil ik wel even hier... Dus dan weten nu al hoe je gaat antwoorden op de vraag... hoe ervaar jij druk vanuit de Partij van de Arbeid? Niet. Nee, nee niet. Ja. Er wordt wel eens gemopperd, maar ook niet meer dan dat. Ja. Uh, maar dan is meteen de volgende vraag. Wat wil je dan met het blad socialisme en uh, democratie bereiken? Is het niet ter ondersteuning van het gedachtegoed van één partij... Jawel, nee, kijk, nou, nou goed, dat is, is een interessante vraag. De, de, het blad staat in dienst van de sociaaldemocratie... en je kunt twisten over waar de sociaaldemocratie op dit moment het best behartigd wordt. Er zullen partijen anders dan de Partij van de Arbeid zijn... die zeggen dat ze dat misschien beter doen op dit moment. Dat, mm -hmm. is, dat, is, een, dat is een lopende discussie. Maar is het eigenlijk een zoek, zoektocht sinds 1916... naar de ware zuivere vorm van sociaaldemocratie? ervan uitgaande dat we met, met z'n allen eens zijn... wat sociaaldemocratie precies is. Nou ja dat, ja, dat klinkt een beetje verheven. Nee, het idee is natuurlijk dat er een manier is... om uh, een, een redelijk tot goede maatschappij te organiseren... als je vooral stuurt op het goede leven. Als je stuurt hm. op... Uh, niet op alleen maar meer, meer, meer, meer, meer geld verdienen... maar als je stuurt op hoe kunnen mensen op een fatsoenlijke ja. manier met elkaar omgaan. Maar en dat, dan dat, is je de, ook. dat is de sociaaldemocratie. Ja. Dus ja. Het is iets anders dan, dan het liberalisme wat alleen maar zegt... Van, nou, geef iedereen de ruimte en dan gaan ze poen maken. En zolang ze poen maken, dan schieten ze elkaar niet dood. En dan is het goed. En nou, wat, is wat is het je... verschil met de christendemocratie? Uh, dat, dat, dat dikke boek waarin staat <laughs> dat je... Uh, <laughs> okay. uh, yeah, met regels. Dat hebben zij ja. er nog bij. Ja, dat hebben zij erbij. Ja. Ja. Maar dan vroegen wij ons toch af... Ook kritische denkers van buiten. Maar wat heeft het nou voor zin als je op zoek bent naar... een uh, wat houdt sociaaldemocratie voor ons in? En als we daarmee eens zijn, hoe gaan we dat gestalte geven? Waarom heeft het dan zin om van buiten iemand te halen... die gaat betogen dat sociaaldemocratie allemaal onzin is... en dat we naar een nachtwakerstaat moeten? Zo'n zo klein mogelijk overheid, wat sommige liberalen willen. Waarom zou je dat dan binnenhalen? Nou, anders is het leven toch saai. Je moet je tegenstanders opzoeken. Je moet, je okay. moet, uh, als je je tegenstanders niet binnenhaalt, dan maak je wel een heel saai blaadje. Dat begrijp ik. Dus je wilt natuurlijk discussie. En je denkt, daar hebben we zeker ook mensen van buiten de partij voor nodig. Maar ik kan me zo maar voorstellen, dat is eigenlijk een vraag die eraan vooraf gaat. Hoe kom je aan je artikelen? Verzoek jij om artikelen? Of zijn de leden uh, volop bezig? Bedoven, leden, bedoven? zeg ik dus, die zeggen, we willen allemaal doorvochten artikelen in dat blad hebben. En ze sturen je elke dag postzakken vol. Um, er komen allerlei artikelen ongevraagd binnen. Um, maar dat wordt allemaal door een redactie besproken. En in die redactie zitten mensen met de meest uiteenlopende opvattingen. Dus dat is elke keer een hoop duw- en trekwerk wat erin komt. Um, mm -hmm. En we vragen ook mensen gewoon om van... Goh, zou je dit of dit willen schrijven? Dus dat is, deels komt het ongevraagd en deels, deels, deels vragen worden. Want ik vraag het, ik vraag het omdat Geer zei... Waar, waarom zou je mensen van buiten halen? Betekent dat dat er binnen de Partij van de Arbeid onvoldoende discussie is? Kan je het niet binnen je eigen partij af? Binnen die eigen partij af? de discussie over de sociaal-democratie. Jawel, maar kijk, de realiteit is dat als je... Uh, bij wijze van spreken, die chipselzaak waar jullie het net over hadden... als je daar een aardige analyse over wil hebben... of een goede analyse, als je je wil afvragen... Van, klopt het nou wel of niet dat, er, dat, er, dat die overheid af en toe... gewoon onwijs gemeen doet tegen zijn burgers... waar, hè, waar het wel op lijkt... Ja, dan moet, je de, dan moet je in eerste instantie de beste man of vrouw zoeken die daar een stuk over kan schrijven. En dan moet je absoluut niet gaan zitten afvragen van. Jeetje, zit er iemand in ons uh, ideologisch denkraam die daar iets. Uh, nee, dan moet je gewoon. De, de, dan zoek je de politicoloog, of bestuurskundige, of socioloog of wie ook. Gewoon degene die, die er het meest van weet. Die daar het aardigst of het scherpst iets over kan zeggen. En dan dondert het werkelijk niet uit. uit uh, uh, uit welke hoek die komt. Ja, Wij beweren net heel flink in, in, in de inleiding. Uh, dat, zo, dat deden we gisteren ook. Toen we het over het uh, liberale blad hadden. Uh, dat die hoofdredacteuren een goed idee hebben. Van een achterban. Maar ik kan me toch voorstellen. Dat zeker een blad als uh, Socialisme de, Democratie. Wat niet een krantje is met nieuws. En enzovoort. Wat de tribune veel meer is van de SP. Maar het is met, met allemaal uh, filosofische. Achterbeschouwende stukken. Uh -huh. Dat ja, uh, het lid uh, in Rotterdam omhoort. Uh, uh, weet je. Die wel staat te vlaaien op zaterdag ergens op een markt. Uh, dat zal niet per se degene zijn die heel erg veel in de pen klimt om doorvochte stukken te schrijven. Dus vertegenwoordigen jullie eigenlijk wel een dwarsdoorsnee van de leden? En weet je bij gevolg ook wel wat die, wat die leden eigenlijk willen? En nou, het een hangt niet echt samen met het andere. Dus we weten uh, 100% zeker, en daar kiezen we ook heel bewust voor, dat we vertegenwoordigen absoluut niet de leden. We schrijven ook niet voor de leden, we schrijven voor mensen die over de sociaaldemocratie willen discussiëren. Hm. En in principe gaat dat uh, de helft van de tijd via boeken, via andere artikelen. Uh, dus dat zijn negen van de tien keer zijn dat, ja, dat doorvochte stukken. Dus we doen weinig interviews, tot geen. Mm -hmm. uh, weinig columns, geen plaatjes. Geen ingezonde uh, zeg, stukken? Uh, geen ingezonde brieven? -auto's? Wel ingezonde brieven. Mm -hmm. Of we hebben wel rubrieken voor ingezonde brieven. Uh, maar ja, ik zeg wel eens spottend: we maken een blad over vrouwen en auto's. Ja, het is een. We pretenderen een intellectueel blaadje te maken voor mensen die blaadje zeg je ja, voor <laughs> dat mensen die mag ik niet zeggen natuurlijk want dan zou je beledigd zijn maar je mag het wel zelf zeggen voor mensen die daar geen zin in hebben zijn er hele mooie websites ja. zijn er andere bladen er zijn voorraad genoeg ja. dit type vorm daar zijn er vrij weinig van dus dat houden we graag in stand ja. uh, en en en nee dat is dus lang niet voor iedereen nee. maar ja, laat je uh, uh, laten jullie wel leiden door wat er op dit moment, dat heet dan de waan van de dag... Wat er, wat er zo speelt in Den Haag als je bijvoorbeeld zoekt naar thema's. Want jullie hebben vaak een thematische aanpak. Het laatste nummer bijvoorbeeld stond voornamelijk in het teken van solidariteit. Het begrip solidariteit van allerlei, uit allerlei hoeken uh, belicht. Zit jij dan uh, zelf te denken van laten we het daar eens over hebben? Of zeggen jullie dit is het moment als ik kijk naar hoe het er in Nederland voor staat... en hoe het in Den Haag uh, ervoor staat, omdat dat begrip is goed... Onder de te wat, we, wat we het afgelopen jaar geprobeerd hebben... via een, heel, een aantal nummers achter elkaar... is om op de een of andere manier... dat nutsdenken uit het linkse denken... of de, de, de, het streven alleen maar naar meer, naar meer, naar meer... en naar geld verdienen en daarmee via geld verdienen... uit het probleem komen om dat een beetje aan de kant te drukken. Dus wat we geprobeerd hebben is om op de een of andere manier... het debat over wat van waarde is... in het leven of in het goede leven... om dat weer opnieuw op de agenda te zetten. En dat, dat hebben we niet één nummer gedaan, ook niet twee... Mm -hmm. maar dat, dat hebben we meer dan een jaar achter elkaar... hebben we daaraan zitten duwen en trekken. Mm -hmm. En je ziet dat... Nu een klein beetje zo doorstijpelen in de, in de verhalen van de jongens die het dan op televisie mogen zeggen. Nou, dat, dat vroegen we uh, ons af, inderdaad. Ik, uh, ik weet niet of dat jullie bedoeling ook daadwerkelijk is. of dat je het alleen prettig vindt om, om, om met uh, um, uh, intelligente mensen. Nee, van nee, gedachten nee, nee. te wisselen. Bedoeling... Is het wel degelijk de bedoeling dat het uiteindelijk ook invloed gaat krijgen... op de dagelijkse politiek? Nee, dagelijkse politiek. Mijn bedoeling is uiteindelijk dat ook Obama gaat citeren uit mijn blad. Nee, natuurlijk, hoe dat meer is mensen... toch ook dagelijkse politiek? Ja. Die... Nee, maar ja. Hoe meer mensen het napraten, ja. hoe, hoe, liever, hoe liever het ons is natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, dat betekent dus dat het meer voortkomt uit jullie gedachten... dit is een heel belangrijk thema. Dit wordt ondergesneeuwd door allerlei andere zaken. En we gaan het weer op de kaart zetten. Want daar gaat eigenlijk sociaal-democratie over. En proberen dat weer inderdaad... Op de agenda van de politiek te zetten. Of is het ook iets dat jullie uit de achterban met verhalen komen. die joh, we zijn wel hier en hier mee bezig. Maar kijk nou eens goed wat we de afgelopen half jaar binnenkrijgen. Men wil het daarover hebben. Nou, kijk, dit blad uh, dat wordt echt gemaakt door de redactie, dat maken we zelf. Uh, uh, en, dat, en de agenda van het blad wordt bepaald door de redactie. Ik ben, tegelijk, ik ben ook een boek aan het schrijven op basis van interviews. En dan ben ik gewoon met dan ga ik door, reis ik door het hele land praat ik met mensen gewoon over wat hen dwars zit. Dat ja. wordt, maar dat, okay. een ander type project. dat okay. is een ander type project. Ja. Laten we nu... dan naar zo'n belangrijk thema gaan... wat er ja. voor, voor, volgens jullie, volgens de redactie in elk geval... ook een belangrijk thema zou moeten zijn. Een heel oud thema eigenlijk al, verdeeldheid op, op links. Hè? Mm -hmm. Het streven naar een grote linkse linksbolwerk... dat is, dat is streven, dat is zo'n mm -hmm. een sociaal democratie. Dat stamt al vanuit de eind 19e eeuw. Uh, dat lukt allemaal niet... Um, Jullie willen daar ook weer aan trekken. Wat is jullie bedoeling? Willen jullie streven naar die linkse meerderheid? Terwijl als je gewoon naar de statistische cijfers kijkt... blijkt dat er nooit een linkse meerderheid in Nederland geweest is. Leer een linkse samenwerking? Nou, nee, kijk, maar nu praat ik echt voor mezelf. hoor. Mm -hmm. dit, is, dit is op basis van dat, uh, dat verhaal voor NRC. Maar uh, wat, ik, wat, wat mij aan het hart gaat, en ik denk wel heel veel meer mensen... is dat er op dit moment op zijn minst drie linkse partijen zijn die heel erg ongeveer hetzelfde idee uitdragen. De verschillen tussen Partij van de Arbeid en SP en GroenLinks... het klinkt in verkiezingsretoriek allemaal heel erg ruig... Hmm. maar als je gewoon kijkt hoe die, al die, hoe die clubjes op lokaal niveau... samen besturen en samen werken... en hoe die mensen langdurig met elkaar in het café kunnen zitten... en elkaar enorm goed kunnen vinden... dan zie je dat er eigenlijk nog maar heel weinig verschil is. En dat is feitelijk heel erg jammer. En er staat een hoop in de weg dat eigenlijk alleen maar ijdelheid is... of dat eigenlijk alleen maar Geef eens een voorbeeld a, angst is om de eigen naam op te geven... om de mm. eigen club op te geven. Er, er staat iets in de weg dat... Ja, er zijn natuurlijk allemaal Partij van de Arbeid mensen... die zijn groot geworden in het besturen... en die kunnen zich helemaal niet voorstellen dat die rare SP'ers... dat die dat ook nou mogen gaan doen... of die, die, willen, die, die willen die mensen er helemaal niet bij hebben... en die mm. hebben het gevoel dat er een enorme grote kloof is... en dat dat gevaarlijk is. Terwijl als je hier gewoon kijkt van nou, wat zouden jullie veranderen aan het gedrag van woningbouwcorporaties nu. Dan zouden de mensen van de Partij van de Arbeid... inmiddels ongeveer precies hetzelfde zeggen als de SP. Dan kun je mm -hmm. natuurlijk heel lang gaan twisten van... ja, maar wij waren het eerste of wij waren het tweede. Ja. Maar hoe belangrijk is dat precies? Jij ja. ja, zegt het is ijdelheid, dus een soort zelfgenoegzaamheid. En ook van wij zijn de enigen die die, die sociaal-democratische waarden uit kunnen dragen. En dat kan niemand anders. Is dat een beetje wat de boer in de weg ziet? Nou ja, je ziet de, de ijdelheid bij SP'ers is dat ze dus enorm best doen om onwijs gewoon te zijn. Dus ze maken mensen met geld maken ze verdacht. En als ze Jan Marinus een interview geeft in de krant, dan, dat was op een boot of zo. Ik weet niet meer precies. en Dan, dan haast hij zich om te zeggen van ja, die boot is niet van mij hoor. Ik woon gewoon in een rijtjeshuis <lacht> ja. drie driehoog achter. En ik eet de hele dag alleen maar boeren Goh, dat moet allemaal. En worst. Ja, en maar gewoon, gewoon er... En dat is natuurlijk bijna... dat is gewoon ziekelijk, dat is pathologisch. Ja. En bij de Partij van de Arbeid zie je natuurlijk ook een soort... enorme ijdelheid van al die luiden die zeggen van... ja, maar wij doen dit al twintig jaar, wij doen dit al dertig jaar... wij weten hoe dit moet en jullie weten niet hoe dit moet. En jullie zijn dus dan roepen dan tegen de SP'ers. Jullie hebben een populistisch verhaal over Europa. Terwijl de SP'ers hebben voor een groot deel... Nou, we hebben gewoon gelijk dat je af en toe een heel, heel mm -hmm. stevig geluid tegen Europa moet maken. Gewoon om die, om die, ja. die, die bureaucraties daar, maar die dan, moet je af en toe even terug Laten Maar dan doen. even terug naar het blad. Hoe poog je dan daar wat aan te doen in het blad? Ja, het spijt me, maar dat, is natuurlijk, dat blad is geen, dat is geen leger van 10.000 krakers of zo... dat, dat, nee, dat, dat de rellen kan gaan nee, trappen. Dus, dus je, je probeert ook. mooie stukken te schrijven. Je probeert ja, goede argumenten aan te ja. dragen. Maar een ja. prachtig thema zou toch zijn... hoe komt het toch in vredesnaam dat niet eens een linkse meerderheid... maar dat er überhaupt samenwerking op links niet mogelijk is? Ja, nou, daar schrijven we met enige regelmaat over. Dus daar schrijf ik af en toe ja. schrijf ik stukken over. En, uh, um, en uh, Ik heb het korte antwoord net gegeven, maar het lange antwoord is dat, dat iedereen zegt van ja, heel belangrijk. En daar moeten we het zeker eens over hebben. Maar niet mm -hmm. nu. Mm -hmm. nu is er, als, als het gaat over, dit gaat over linkse samenwerking, hè? dan de actualiteit van vandaag, is mm -hmm. dat er een vredenburg is. Dat wisten we wel al langer. Dat zijn uh, CDA en Partij van de Arbeid, leden en bestuurders, die vinden dat de slechte verhoudingen sinds Den Uil van acht, uh, Bos, Balken en dat dat een keer over moet zijn. Want we zijn uiteraard. Uiteindelijk, CDA en Partij van de Arbeid allebei waren we stevige middenpartijen. We moeten dat midden versterken. Stop met polariseren. Kijk waar we, samen, uh, waar we het over eens zijn, zodat we na de verkiezingen samen kunnen. Als linkse samenwerking dan niet kan, ben je daarvoor? Ja, arm en arm op een ijsschot richting de zomer. Uh, dat vind je, zo zie jij het midden. Dat is, de dat is jouw definitie van het midden, of niet? Een ijsschot afdrijvend naar de zomer. Nou, ja... Ik... Ik weet niet, het, zou, het is niet mijn eerste intuïtie om uh, uh, um, um dat langs die lijn te zoeken. Ik, ik denk dat wel dat het heel belangrijk zou zijn als er weer een grote progressieve middenpartij zou zijn. Maar of je die krijgt nu op dit moment met samenwerking. Het CDA moet gewoon enorm op zijn laser hebben voor wat ze de afgelopen anderhalf jaar gedaan hebben. Die moeten echt gewoon flink bloeden. Die hebben echt een grote stommiteit ja, uitgevoerd. Geen soft gelul van dat vrede, van laat Vredeburg maar... beraad, polarisatie, de nou, hart nee, nee, in. Nee nee, nee, nee, nee, maar laat ze maar even voelen dat wat ze gedaan hebben, dat, dat was, dus ze hebben daaraan meegewerkt. En ja, om de een of andere reden ontspringt Rutte de dans door gewoon überhaupt niet zichtbaar te zijn. Mm -hmm. ja, die hoeft niet eens verantwoording af te leggen over waar, ja, die heeft Nederland het afgelopen anderhalf ja. jaar in een hele hoop rijtjes behoorlijk naar beneden kunnen brengen. En uh, laat die CDA's het ook maar even voelen. Dus... Maar denk je dat de campagneleiding van, uh, van, de, van de Partij van de Arbeid... dit advies zal overnemen? Nee, dat doen ze meestal niet met mijn advies. Maar mm. <lacht> nou, heb je hier iets op terug... Want uh, ja, dit is nog heel vers natuurlijk, hè. Maar heb je hier, hier iets op terug gehad al, van de leiding? Op, op, op, nou, op jouw standpunt van daar ruig in. Oh, nee, uh, nee, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet... Uh, uh. Ik mag, ik praat gewoon. En uh, dan wordt dat, dat wordt de kennisgeving aangenomen. Ja. Oké. Okay. Menno Hurenkamp, hij is hoofdredacteur van Socialisme en Democratie. Dat is het maandblad van de W.R.D. Beckman Stichting... Wetenschappelijk Bureau van de Partij van de Arbeid. Bestaat al het blad sinds 1916. En denkers van allerlei kleur spuien daarin hun visie... over hoe de sociaaldemocratie eruit zou moeten zien. Heel erg hartelijk bedankt. Graag wij zijn zo meteen na het nieuws terug met wetenschap en met ons economiepanel, want economie is belangrijk. Klinkende munt. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.